Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Als Amerikaanse inlichtingen en veiligheidsdiensten beter hadden samengewerkt... had de Nigeriaan Abdul Muttalab niet met explosieven op het vliegtuig kunnen stappen. Dat heeft president Obama gezegd. Het was bekend dat Al-Qaeda in Jemen een aanslag in de VS wilde plegen. En ook Abdul Muttalab was in beeld bij de overheid. Maar door onvoldoende samenwerking en slechte analyse... is er geen volledig beeld ontstaan, verklaarde Obama. Hij neemt maatregelen om de veiligheidsdiensten... beter toe te rusten voor dit soort gevallen. De Friese Milieufederatie maakt zich zorgen... over de extra zoutwinning uit de Friese bodem. meester van der Hoeven gaf daar gisteren toestemming voor... vanwege dreigende gebrek aan strooizout. Volgens de Milieuvereniging is de zoutwinning... schadelijk voor het milieu en de waterhuishouding... Maar volgens minister van der Hoeven vallen die gevolgen mee. De futuristische boot van de actiegroep Sea Shepherd is bij de Zuidpool gezonken. Het is niet gelukt om hem op sleeptouw te nemen. De boot van de milieuactivisten raakte woensdag zwaar beschadigd... door een aanvaring met een Japanse walvisvaarder. Nieuw-Zeeland en Australië, die de territoriale wateren in het gebied delen... gaan samen onderzoek doen naar de aanvaring. Ze proberen onder meer vast te stellen of de boot van de actiegroep opzettelijk is geraakt. De Nederlandse autobouwer Spijker heeft een nieuw bod uitgebracht op het Zweedse Saab. Hoe hoog dat bod is, wil Topman Müller niet zeggen. Twee eerdere biedingen door Spijker werden door Saab-eigenaar General Motors afgewezen. Spijker stuurde het nieuwe bod via e-mail naar de VS. Vanwege de vele bijlagen is dat in tien delen gebeurd. Topman Müller hoopt volgende week uitsluitsel te krijgen. In Zuid-Egypte zijn na de aanslag van gisteren honderden orthodoxe christenen van de Koptische Kerk geraakt met de politie... Ze verwijten de overheid niets te doen tegen het geweld tussen moslims en de christelijke minderheid. Gisteren kwamen zes kopten om het leven toen ze door moslims vanuit een rijdende auto werden beschoten. Het weer af en toe zon, kans ook op sneeuw, eerst op de wadden, later ook op andere plaatsen. Het blijft de hele dag licht vriezen. Dit was het NOS Journaal.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 Zee, strand en jazz. Goedemorgen Zandvoort. Zoals ziet er zondag tussen 10 en 12 uur zie je van jazz. Vanmorgen gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Zandbergen. Tom, welkom in het programma. Dankjewel Hans voor de uitnodiging dat ik even mag langskomen om ten eerste de Zandvoortse jazzliefhebbers een goed 2010 toe te wensen met hele mooie concerten in de krocht. En uh, ja, jou, jou natuurlijk ook. Dankjewel. En je ending is gelijk stom. Zeg, hoe zou het eigenlijk gaan met onze trouwe luisteraar in het Hoge Noorden, in Couvreur? Nou, ik heb uh, toevallig, nou niet toevallig natuurlijk, want uh, ik heb weer met hem gesproken. En uh -huh. uh, gelukkig onze computer, uh, die doet het weer. En uh, luisteraars kunnen, uh, ook buiten Zandvoort en Bentveld, kunnen ze dus ons uh, uitstekend uh, volgen. Ja, want we hebben tegenwoordig ook een uh, trouwe luisteraar, zeg, in Dokkum. Zo. Ja. Dus ik zeg even goedemorgen, Lisa. Ja, en uh, ook uh, wist jij trouwens dus dat uh, René Bos in, uh, in Peking, China, dat hij ook altijd luistert naar ons jazzprogramma. En daar is het natuurlijk geen morgen, daar is het al uh, namiddag. Dus ook uh, René Bos, de beste wensen in het nieuwe jaar vanuit de, de studio uh, in Zandvoort en uh, Toto Toy in. Uh, in Peking? In Peking, ja. Goed, ja, uh, de luisteraars zullen wel denken... Hey, uh, Tom en Hans, weer in de uitzending. Nou, we zouden eigenlijk uh, de laatste uitzending van 2009 zouden wij, uh, samen verzorgen. Maar wij moesten plaatsmaken voor de top uh, ja, 2009, hè? Zoiets. Gepresenteerd ja. door uh, Rob Harms, Anders Sandbergen... Jaap Koper. Jaap Koper en George Van Dam. Ja. Ik heb stukken ervan gehoord en ik moet zeggen, vooral het begin vond ik uh, heel erg uh, zat leuk. zat mooie muziek bij. zat mooie muziek bij. Maar goed, vanmorgen gaan wij <laughs> gewoon weer verder met de jazz. En uh, ja. we moesten toen plaatsmaken en daarom in het nieuwe jaar starten we gewoon lekker met z'n tweetjes. En uh, ja, ik begon natuurlijk zoals altijd met Close to You. Gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ik liet in een van de vorige programma's, ik dacht dat dat ook met jou was. Tom, had ik een nieuwe CD had ik in handen gekregen, pas uitgekomen van Ilja Rijngoud Quartet samen met. Uh, nee, v Klaassen. Toen, toen was je met koor. Oh, toen was ik met koor. Goed, ik heb daar vragen over gehad van, van mensen: van goh, wat een bijzondere plaat is, uh, wat een bijzondere CD is dat. En zou je uh, nog eens wat willen draaien? Nou. Daar begin ik natuurlijk mee, want uh, ook uh, dit jaar gaan we weer, als er verzoekjes zijn van uh, trouweluisteraars, van luisteraars, dan, en we hebben de muziek, dan zullen we dat zeer zeker uh, ten gehore brengen. De cd die, is, um, de, die bestaat uit sonetten van uh, William Shakespeare. En de muziek is uh, gecomponeerd door Ilja uh, Rijngoud, En de zangeres is dan V. Klaassen. Hij wordt begeleid door Martin van Ittersen op de gitaar, Marius Bees bas en Marcel Seriese op de drums. We beginnen met Sonnet 89. Save me for some fault, and I will come and upon that offense. Speak of my lameness, and I straight will. Miles Davis met uh, Blue in Green van de opnieuw pas uitgebrachte CD Kind of Blue. Schitterende muziek staat erop. Hij uh, speelt hier samen met Cannonball Adderley op de alt, John Coltrane op de tenor, Bill Evans piano, Paul Chambers op de bas, die trouwens ook de strijkstok uh, um, gebruikte voor dit prachtige stuk muziek, en Jimmy Cobb op de drums, dus hmm. Blue in Green. In Cream. Beter op kan de... je niet hebben. Nee, uh, Blue and green op deze prachtige blauwe... Ik, als ik naar buiten kijk, dan zie ik de blauwe lucht. Het wordt vandaag weer een mooie, maar koude dag, denk ik. Denk maar ik voorlopig wel. zitten we nog twee uur jazz te maken, yes. Tom. Wat heb jij neergelegd? Uh, The is a Trump is een song uit de in 1937 uitgebrachte musical Babes in Arms... van Rodgers and Hart. Maar het is intussen al een jazz standard geworden. En het wordt in tal van tempo's gespeeld... Ik heb nu wel een hele vlugge gevonden. Het Wordt gezongen en gespeeld door pianist Buddy Greco... die in 1924 werd geboren... als vierjarige al achter de piano zat... en zijn jazzloopbaan begon... bij de band van Benny Goodman. Hier is Buddy Greco met The Lady is a Tramp. That's why, that's why the lady... That's why, that's why the lady... That's why, that's why the lady is a Tramp. Tramp. She gets too hungry for a dinner at eight now. Hates the theater, but it never comes late. Sh she never bothers with the people she hates. That's why, that's why the lady is a tramp. Don't go to crap games with the Barons and Earls. Won't go to Harlem and Hermes Pearls. A life without care She's broke, and that's so Hates California It's so smarty and damp That's why the lady is a tramp now She gets massages She cries and she moans Tell Slenderella Just to leave her alone She's not so hot But her shape is her own That's why, that's why The lady is a tramp The food at Sardis no doubt. But she doesn't know what mold tells her about. She puts in a dime and some ice comes out. That's why the lady is a tramp. She loves a free, a fresh wind and a face diamonds and lace. No gut, so what? For Rod Steiger she whistles and stamps. That's why the lady is a tramp now. She Tell the time She don't like flying But I'm glad I'm alive I crave affection, baby But not when I drive That's why the lady is a tramp Now she flew down to London And left me behind I missed the crowning But I didn't mind She won't play scarlet And gone with the wine It's a rhyme That's why the lady is a tramp And fly with a breeze. I know Doa, uh, hi Hoa. She thinks that Marciano is still a great big champ. That's why the lady is a tramp now. She goes down to Coney and she thinks the beach is divine. She goes to the ball games and thinks the Yankees are fine. Why she reads Walter Winshow and understands every line. That's why the lady is a tramp now. She likes to go down essential park lake she digs a prize fight that isn't a fake why she even goes to the opera and stays wide awake that's why the lady is a tramp now i like the green dress under my shoes now what uh, can i lose she's flat and that's that she's all alone when i Ja, dat was om even wakker te worden in Zandvoort. Het was een uh, strak uh, nummer, West 42nd Street. Gespeeld door tennooisaxe saxofonist John Coltrane. Die we net ook al hoorden. En ditmaal met trompetist Kenny Dorham. Hans. Ja Tom, wij hadden het een poos geleden. Hadden wij het over Conte Condoli. De, ja. de bekende Amerikaanse trompetist. Die uh, in de dream band van Terry Gibbs altijd uh, mooie solo's speelde. En uh, ik vertelde jou toen. Ik kan nooit een uh, CD vinden van hem. Zijn er niet. Totdat jij kwam en je zegt: Hans, ik heb er een. En nota bene een CD samen met het uh, trio van Rijn de Graaf in ja, Groningen. Ja, mijn vriend. vriend. Ja, ik heb diverse concerten van hem uh, <laughs> mogen bezoeken in, uh, in Groningen. En dan is het altijd genieten. Er was nota bene een, een, een opname ook in Groningen. Uh, CD het Sinking of You. En daarin spelen ze samen met Bob Cooper op de tenor. En natuurlijk Conte Condoli Trompet. Trio. Van Rijn de Graaf bestond natuurlijk uit Rijn, natuurlijk op zijn piano. Koos riersen op de bas en Erik Ineke op de drums. Luister u naar Thinking of You? of You, uh, opnamens uit 1993 hadden Rijn de Graaf trio met als gasten uh, Conte Condoli de trompetist en Bob Cooper uh, de saxofonist. Het, ik sprak Rijn de Graaf over deze cd een, een paar weken geleden in Groningen en hij zegt weet je wat nou zo tragisch was Hans? Ik zeg nou vertel het, Bob Cooper was een paar weken later was die, uh, is hij overleden? En eigenlijk is dat een van zijn uh, laatste, laatste opname, openbare ja. concerten geweest. Ja. Want uh, zoals je hoorde, was dit een, een zaalopname. Ja. Ik zei per ongeluk dus dat het in de Oostpoort in Groningen was. Maar dit was, waren uh, gewoon opnames uit Hilversum in een live-concert. Wat ah. weet jij wat van Bob Cooper? Ja, ik weet wel dat hij uh, heel bekend is geworden samen met Bud Schenk in de saxgroep van uh, het orkest van Stan Kenton. Mm -hmm. En hij was getrouwd met uh, de zangeres John Christie. Ah! En uh, John Christie nog steeds op trouwens. Ja, ja, ja. ja. Zou uh, Conte Gondoli nog optreden? Uh, Ik heb geen idee. Nee, nee, nee. Oude knakker natuurlijk ja. geworden. Ja, goed. Uh. Wij trouwens Want, ook. Want uh, ja, wij trouwens. Nou, kom op, kom op, kom op. Uh, Tom, nou, wat heb je... Weet je wie ook alweer, alweer nou, ruim tien jaar dood is? Nou. Tito Puente. Ja. Dat was een, echt een uh, percussionist in de Latin Jazz. En hij had een hele mooie big band. Die prachtige... Prachtige opname. muziek, ja. ja. ja. ja. Maar... Wat weinigen zullen weten, jij waarschijnlijk ook niet, is... Hij kon ook vibrofoon ook spelen. Dat meen je niet. Ja. Hé, hey, mijn favoriete instrument. Juist, ja. hey. en, en van Andor. Hè? Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> en hoewel de blaadjes lang van de bomen zijn verdwenen... Uh, wil ik het toch maar even laten, nu, laten horen. Want het is een heel mooi en oh, weer een beetje rust in de, in de tent... titelbouwente op vibrofoon uh, fibrof, in Autumn Leaves. Krijg je van die zelfgemaakte cd'tjes ons dan uh, loopt het wel eens vast, dus ik hoop dat jij wat anders hebt? Ja, 1, 2, 3, 4. Ja. Zo met een handful of stars. Gespeeld door de Bariton saxofonist Serge Sjad. Ik heb eigenlijk deze CD al heel lang in mijn bezit, maar ik heb nog nooit. Een nummer van hem uitgedraaid. Dat is een hele mooie... Ja. Ja, hij behoorde toen bij de Four Brothers, weet je wel, in de band van Woody Herman. Oké, okay, goed. Nou, maar doen. de volgende keer gaan we eens wat meer aandacht op deze fantastische bariton uh, speler. Ja, uh, vanmorgen, het eerste uur CFM Jazz zit er alweer op. Uh, vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen. We gaan zo naar het nieuws en de reclame natuurlijk, maar daarna zijn we weer terug met weer een uur CFM Jazz. Tot dan!